Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste sneeuw is gevallen. In delen van Groningen ligt een dun laagje wit op de straten en weilanden. En dat mocht wel weer eens. Er was bijna 700 dagen geen sneeuwgevallen in ons land. Komt door klimaatverandering, zegt onze weerman. De winters zijn in Nederland al zacht. En dat betekent ook dat de kansen op sneeuw en op een sneeuwlaag op de grond... Die wordt ook steeds kleiner. In Groningen moet je door de sneeuw op sommige plekken uitkijken voor gladheid. Sommige wegen zijn een beetje bevroren. Veel woede over een vrouw die een berg boodschappengeld moet terugbetalen. De vrouw uit Meren in Noord-Holland heeft een bijstandsuitkering. Om haar te helpen doet haar moeder elke week boodschappen voor haar... Tegen de regels, zegt de gemeente, en dus moet de vrouw de waarde van al die boodschappen terugbetalen. 7.000 euro in totaal. Belachelijk, vinden veel mensen, ook in de Tweede Kamer. Dit is ja, een hele hardvochtige wetgeving waar heel weinig menselijke maat en barmhartigheid in zit. Ja, gebaseerd op een mensbeeld van maar mensen redden zich wel. En dat, dat moet echt anders. Vanwege alle ophef belooft de gemeente nog een keer naar de zaak te gaan kijken. En Nederlanders vinden elkaar niet meer zo leuk als in het voorjaar, blijkt uit een onderzoek van het SCP. Toen de eerste coronagolf over ons heen kwam, hadden we nog zin om samen de schouders eronder te zetten. Omdat we een intelligente lockdown hadden, en dat vond men beter dan wat er elders was, Mensen waren ook positief over de toegenomen saamhorigheid. Maar inmiddels is dat positieve gevoel wel verdwenen. De coronacijfers die gaan helemaal de verkeerde kant op. Nou, Nederland doet het nu slechter dan elders in plaats van beter. En dat gevoel van saamhorigheid is ook weg. Nederlanders denken dat de tegenstellingen in ons land groter worden. Tussen arm en rijk bijvoorbeeld. Maar ook tussen mensen die voor en tegen corona zijn. Het weer, ja, de eerste sneeuw van de winter is dus gevallen. Ook de rest van het land heeft kans op regen en wat natte sneeuw vandaag. En het is niet veel warmer dan een gaatje.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 Sneeuwhoes. Sneeuw, warmte, warmte, warmte. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. met nu. In Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog Wal show. ZFM. Het geluid van Zandvoort. De bitch is back. Over oh, wie zou het hebben? Nou, dan hebben we het over Elton John. <coughs> Ik zag uh, gisteren ook weer bij die top 2000... weer een opname voorbij komen uit 76... Samen met Kiki Dee, wel een hele, hele jonge Elton John en, uh, en ook een hele jonge Kiki Dee trouwens. Nou. Er werd uh, gezegd, daaronder, vond ik trouwens ook wel grappig, uh, dat daar een verhaal stond dat ze nooit uh, samen hebben gesproken. Nee. Niet helemaal waar, want uh, bij Live Aid in 85 gebeurde dat namelijk wel. Er stond uh, Kijk, heel goed, Kiki Dee namelijk in het achtergrondkoor. En niemand had het in de gaten. En op een gegeven moment kondigde hij aan. Ja, ik heb uh, nog een, uh, ooit een liedje. En ineens sprong Kiki die vanuit het achtergrondkoor naar voren. En uh, ja, dat uh, was het. Dus dat, dat was heel mooi. Ja, dat, ja, het, was dat was een beetje het hazeseffect ook. Hè? Ja, ja, ja, mocht ook niemand weten dat hij uh, bij mij het achtergrond <laughs> koor zat. Je hoorde ja. hem overal bovenuit. Ja. <laughs> wij, wij, wij, wij hebben ooit een plaat gemaakt. Was ja, dat ja, om... weet ik. Dat, ja, dat heb verhaal he? nog, ja. Ja, dat hebben we nog uh, hier uh, ja, nog, uh, ja, laten horen. Ja, en dat jij nog zei van, kijk, hier zie je om te horen. Dus dat klopt. Ja. Hé, hey, we hebben autonieuws van Frank. Oh, wacht even, wacht even. Want uh, dan, als jij zegt uh, autonieuws... dan moeten we dat natuurlijk uh, keurig netjes introduceren. Par de corpus autonieuws. <lacht> nou ja, het is dus niet zo zeer autonieuws... als wel een uh, tip voor de mensen. Ja. Met uh, fossiele brandstof aangedreven voertuigen... die, uh, denk ik nu, als het tenminste wat omgeeft... in de winterstalling staan... Hm. Dus uh, ja, en ik uh, herken het wel bij mezelf ook soms. Dan kan je in de wintermaanden niet wachten tot je weer naar buiten kan. Maar dan ligt er nog te veel pekel op straat. Maar goed, als je dus niet uh, kunt rijden door pekel of slecht weer... dan moet je het voertuig laten staan. Niet denken van nou, ik, uh, om de zoveel tijd start ik hem even... laat ik hem even warm draaien. Dat werkt niet, want je hele blok komt uiteindelijk vol met condenswater. Dus uh, afblijven laten staan, ook al is het een aantal maanden... dat is natuurlijk uh, het beste voor het voertuig. Want ik kende ook mensen die hadden... Uh, die zaten midden in de restauratie van een auto. En die hadden dan een deal met een spuiter en een plaatwerker. En die auto stond daar dan ook van... nou ja, als je een paar verloren uurtjes hebt... dan haal hem maar voor de dag en dan kun je eraan werken. En daar was de prijs ook op gebaseerd. Maar ook dat is niet goed, want dan wordt zo'n auto gestart... en dan wordt 20 meter verreden of 10 meter en weer afgezet. En dat is eigenlijk, als je dat maar vaak genoeg doet... En gedurende de periode van de winter bijvoorbeeld... dan richt je echt... Uh flink schade aan, aan het mm. voertuig. Dus mm. laat ze met rust. Of rijden. En, of rijden. Ja. Dat is natuurlijk, daar zijn ze uiteindelijk voor gemaakt. Mm. Daar ik zijn heb voor gemaakt, uh, vijf jaar lang gereden... met een Pontiac Bonneville uit 76. Dat op de LPG. Ik. En het was elke dag weer... Een, een wel haast orgastisch genoeg... om daarmee de baan op te mogen. <laughs> Kijk. En uh, je moest natuurlijk wel wat uh, extra werk verzetten... om hem roestvrij te houden. Want auto's uit de jaren... die uh, roesten nogal. En dat had niet zozeer met de kwaliteit van het plaatwerk te maken... als wel met... De wijze waarop ze toen werden geassembleerd. Helemaal die Amerikaanse automobielen met een hoop uh, holle ruimtes waar plaatjes voor werden geschroefd. Alles zat in elkaar geschroefd en water kon blijven staan op plekken waar je dat niet... Uh, wist Even, die, uh, jij hebt iets met de Amerikaanse auto's. Ja, wat, wat, is zeven, daar, uh, wat is daar nou zo mooi? Ja? Nou, ik, ik vind het, uh, ze geven me rust om in te rijden. Hmm. Je hebt natuurlijk aardig wat uh, plaatwerk uh, om je heen. En de, ja, daar gaat een soort rust van uit. Die auto's zijn gemaakt in een tijdperk, wat ik sowieso heel erg aardig vind, uh, in, in de tijd waarin het allemaal niet op kon, ook mm -hmm. met brandstofverbruik en brandstofleverantie niet. Uh, de brandstof toen de tijd in Amerika kostte een kwartje per gallon. Hoeveel een gallon? Uh, uh, dat is 3,6 liter. Zo. Of 3,8 liter en een imperial gallon, gallon, is 4,6. Ja. 3,8 liter is een US gallon. Dus ja, weet je wel, dat was ook allemaal niet interessant... windtunnels waren er niet om een auto te testen en uh, pakte gewoon wind... maar had je natuurlijk wel veel mooiere modellen door, vind ik. Hm. Want de mooiste auto's ooit gemaakt... Zijn uh, toch wel uh, die uit de 60er jaren, vind ik nou, persoonlijk natuurlijk. Ja, het is heel persoonlijk. Heb jij, maar, maar jij hebt uh, niet uh, de Amerikaanse auto's uit de jaren 50. dat, uh, dat is het niet? Uh, uh, nee, ik had uh, ooit op de lijst, dat zal wel niet gebeuren, maar misschien ook wel. Ik denk, het is mijn huis moet verkopen. <laughs> <laughs> een Cadillac uh, uh, Coupe de Ville 1960 of een Coupe de Ville 1959, een Cadillac. Die staan eigenlijk al op de lijst. Voor de rest heb ik alles gezien, alles gehad. Ik heb nu twee mooie sloepen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, geweldig. Hey, maar Frank, als je nou rijdt, hè, heb je dan ook een lampje in jouw uh, auto... waar motorstoring in beeld verschijnt? Nee, gelukkig niet. Nee. Nou, dat, als dat gebeurt, is de reparatie vaak duur. Ja. Dus, en de, de, de auto's die dat het minst hebben... is een Mitsubishi, een Mercedes huh? of een Volkswagen ja oké okay. uh, wist, wist je niet hè nee wist ik nee. niet ah, maar kleine, over, kleine, over, die, over, die, over die Mitsubishi daar kan ik wel van mee praten dat je... is vakwerk ik heb ooit uh, met een Mitsubishi uh, gereden ja. Een charisma. Hij maakt alles mee, he, ja. die Jaap. Nou ja, ja, het was een wereldbak, was dat, uh, Ger. Ik vind het, vond het jammer dat, ik, dat er een of andere gast voor mij bij het sparen ineens besloten om linksaf te slaan. Uh, en dan in één keer uh, ja. zei van... En, en ik zat erachter en ik kon dus niks meer. Dus uh, ja, ik zat er bovenop. Ja. En toen was het uh, einde oefening met die Mitsubishi. Maar goed. Ja, dan hebben we natuurlijk ook de Amerikanen in de late zestiger jaren... Hm. de strijd door verloren. Door de Aziaten, met name de Japanners... Hm die uh, autootjes produceerden. Die, uh, ja, het is moeilijk om dat uh, te zeggen, maar het was wel zo. Het dus meer uh, auto nu, uh, zag ik Gerb. Uh, beter ja, in ja. elkaar waren geschroefd dan de Amerikanen, minder verbruikten. Hm. En Amerika huldigde nog steeds het principe... the bigger the better, wat dus uiteindelijk uh, niet langer houdbaar bleek. En toen kwam Mercedes. De, mer de prijs van een Mercedes was uh, drie keer zo hoog als die van een Cadillac. Ja. Maar hout was hout en leren was leer. En die Amerikanen natuurlijk... Uh, uh, zogenaamd ook op een gegeven moment leren stoelen. Maar dan was de zijkant toch weer sky. Weet je. Hmm. Dus Ford heeft daar ook ooit een proces mee verloren. En toen moest hij toen adverteren met leather seating services oh ja. In plaats van leather seats. Kortom, ja. Uh, ja. Want uh, Ger, ik uh, ja? zie ook nog iets uh, staan. Uh, want uh, een uh, Bentley is kort uh, gereden door een uh, voormalige quizmaster, geloof ja. ik. Ja, die is kort gereden door Ron ja. En, en ze, het, Hij heeft een prachtige Bentley, ik ken hem. Mm -hmm. En uh, ja, die is nu uh, kort. Ja. ja, ik vind het wel. Uh, ik zat op YouTube te kijken naar de nieuwe Rolls Royce Phantom. En de, de ja, Phantom. Het is waanzinnig. <laughs> het is natuurlijk het is, weer <laughs> gauloos dat mensen het kunnen bouwen. Niet normaal. niet normaal. Nou, tijd fantastisch. Je, je noemde hem eigenlijk al in de jaren 60. Uh, jaren ik ga nog even een klapje terug naar de jaren 50. Toen uh, was er een man uh, die bekend is van de Dukwak. De Duckwak. De Duckwak. Hij is uh, geboren op 18 oktober 1926. Dat is uh, 40 jaar voordat ik uh, kwam op 18 oktober. Dus uh, hij, uh, hij was op dezelfde dag jarig als ik. Ik ben over uh, deze man. Want daar hoort natuurlijk wel een ja. beetje een goede Amerikaanse plaat bij, denk ik. Ja. Hè? Johnny B. Goode. Ja. Een keer uitgevoerd in uh, de films uh, Back to the Future. In uh, het eerste deel Back to the Future is dit uh, nog eens een keer uh, een beetje vertolkt, half vertolkt door uh, Michael J. Fox in de rol van Marty McFly, maar goed. Dat klopt, dat ja. klopt geheel. Dat klopt We geheel. moeten de kijkbuis tips voor deze week even winnen. Ja, ze ja, zijn aan het uh, timmeren, We denk ik. Ik neergezet. Ja, ja Echt, leuk. Hoor? Ja, ja, ja, dat dat gekken, ja, niet ja het, wordt, uh, het wordt, hoe langer hoe uh, meer. De, de, de, de, de studio 5. wordt, ver, de studio wordt verbouwd. Ja, nu al. <laughs> Maar goed, het is allemaal meer de buitengrens. Hey, ja, even, even wat anders. Oh, ja. uh, uh, het hele verhaal met uh, koning Willem-Alexander. Met uh, koningin uh, Maxima. de Ja, Maxima. die oude Argentijnse sloopkogel. Ouwe, ja. <laughs> ja? Sloopkogel. Hey, uh, hij gaat wel in de polls gaat die, uh, 47% geven. 47%? Ja. Acht uh, ja, het lijkt hey, wel wat, een uh, Amerika. Wat vind je, wat vind je ja. ervan, Frank? Ja, weet je, ik vind het voor een deel uh, dat die man naar Griekenland ging wel hypocriet. Want er waren ook nog zat mensen die gewoon allemaal lekker reisje boekten, naar ja, Curaçao ja, en een ja, andere. Dat was, een hele, was een, niet heel erg dom, maar dus, het was bijzonder dom. Ja, weet je. Beetje be dom. Be in in, in, uh, in die vroeg zeg ik van ja, oké. Okay. Dat was uh, iemand van zijn statuur in die positie, je kan dat ook beter niet doen. Hm. En een uh, bootje van 2 miljoen. Ook ja, niet handig. Dat komt ook niet lekker over natuurlijk. Nee. Als mensen en weet je wie die bijen, verkocht en, uh, heeft? Nou? Nee, onze, onze prins uh, nee, vast... Bernard. zijn neefje nee, is vastgoed. Ja. Die heeft weer een bedrijf met een gozer in uh, in in, uh, in, in uh, Loosdrecht. Maar ja. ik. Uh, mijn boot ook gekocht had. Die Riva. Ja, ach. En, uh, <laughs> en die, heb, die heeft nu met hem een, wi een winkel. Oké. Okay. En die verkoopt dit soort boten allemaal. Oh. Dus die hebben dan uh, Willem-Alexanders om zo'n ding weten te slijten. Ah. En, uh, maar ja, wel 2 uh, ja. twee, twee miljoen. Maar de, de tijd is er niet. Weet je wel, als je nee, nou in zo'n nee. tijd zit. Dat is het ook. Dan ja. is het gewoon bijzonder onhandig om uh, dit uh, En ik begrijp ook niet dat. Uh, die, weet je wel, die gasten hebben zoveel. Uh, uh, uh, adviseurs en, ja. en, en mensen om zich heen. Die, er zal er wel één geweest zijn die zeggen van um, um, uh, koning. Hey, koning. Sire, Sire. Sire. Moet dat nou wel? Dat komt ja, nee, in de papieren. nee het loopt in Dat ben ik met je eens. het is gewoon ja. uh, slim. Maar en ook, het heeft ook te uh, maken met, met zijn dochter ja. die opeens 18 is en dan... Ja. Uh, nog een paar maar, miljoen kom, ja. uh, naar binnen gesche ja. geschept krijgt. En dan is er een vrouw in uh, Meren die 7000 euro terug moet betalen... Ja. omdat de moeder boodschappen doet. Ja, dat, gaat ja, dat is niet met rijden nee. Nee. Nee. nee nee. nee, ben ik met je eens. Over vastgoed gesproken. Ja. ja. Wat is er mee? Ik heb begrepen dat hij ook eigenaar zou zijn van het voormalige Ries. Is dat zo? Ja, eh, dat ja zeker. Dat is hier ook. Ja, maar hier laat hier ook. hij nou net zoals de erven de boel zo verpauperen... dat het vanzelf instort, zodat hij daar wellicht op enig moment... Dat, iets nieuws kan bouwen? Weet dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind het zo maar ze hebben er eigenlijk de ziel er al uitgesloopt als dus je ja. vroeger binnenkwam. En we hebben nog partijtjes daar gehad. We hebben mee. nog partijtjes Had gehad. Dat gezellig open haartje ja. met zitje. Hm. Ja. Maar dat zijn ze er al. He, ze hebben uitgerost. Mijn vader, we, mijn vader is laatste verjaardag is daar gevierd. Ja. Ja. ja dat is. En daarna is het helemaal. En <coughs> ben er ook. één uh, ja. ben er ook één keer uh, binnen geweest. Het uh, was een. Uh, ja, warm interieur moet ik uh, bijzeggen. Ja. zeggen. Dat, uh, Heerlijk album. Ja, ja. ja, dat was hartstikke leuk. mooi. Maar uiteindelijk, uh, weet je wel, ja, ik vind het ook helemaal niet erg dat dingen veranderen. En dat, dat. Maar dit is wel een iconisch uh, gebouw, wat, ja, wat opgeknapt ja, had kunnen worden. Nou, absoluut. Ja, absoluut, dat vind ik ook. Maar ja, het is, weet je wel, je hebt altijd meerdere partijen die dan. Uh, uh, je hebt de gemeente. Ja. Je hebt de, uh, want hij heeft ook een bod gedaan op uh, Nuf. Oh, ja, dat begreep ik. Ja, ja. nou ga ja, Hij heeft natuurlijk veel te weinig geboden. Ja. En ze vragen te veel. Ja. Weet je wel, Nou, dan nou staat het stil. Staat het ja. al een jaar leeg. En ja, dan soms is dat. denk ik van. En uh, niet alleen dat. Nee. Wat denk je van dat dat punt zijn ze nu aan het verbouwen? Weet jij wat dat wordt? Op de kerkstraat uh, kerkplein? Dat, dat oude Frietpaleis. Ja, worden. de voormalige Wietplaza waar jij het over ja, hebt. Hè, ja, waar ja. ze die plantjes nog hebben gevonden. Ja, precies. Dat, dat oh, daar, ja, ja. Ja, Ik weet ook niet wat daar ging gebeuren. Maar daar zat vroeger drommel in. Eerst met een ijssaak, daarna met een viszaak. En vervolgens ja. kwam die frietboer... die ook op een gegeven moment plantjes liep te verbouwen daar. Dus dat is onderaan de kerkstraat. Hoek maar, ja, ja, ja, maar wat er nu, gaat gebeuren, dat is vers 2. Ze zijn nu enorm aan het verbouwen. Ja... Dus ja. er staan allemaal uh, stijgers omheen. Okay. Maar niemand weet wat weet het gaat het worden. Oh, dus ik vind het zo... Ja. Uh, uh, zo vind ik het ook, ook. altijd uh, jammer dat een gebouw... Kan iemand zich het karriol in Bentveld nog herinneren? Karriol? Ja? ja, dat was toch een heel groot pand. Waanzinnig. Dat was ooit van ah, een uh, gefortuneerde figuur... Carl Julius Bunge neergezet. Ja, maar waar, de, waar hij, de, precies, Frank? Uh, nou, bij, als het Bentveld uh, <laughs> binnenkomt, of heb je dan schijnlijk over Leo Barnveld eh, Barnhorn, Leo Barnhorn, dat ja. Barnveld grasveldje ja. daar, weet ja, je, wel. Ja, ja. en dan dat wijkje daar achter. Ja, je ja, moet ja, rechtsaf dat, dus eigenlijk de eerste mogelijkheid naar de Bodaan. Ja. Moet je rechtsaf. Dat is de Bramelaan en dan, ja, dan, dan er, gelijk aan de Sandvoorstlaan. Heb, heb je daar, de, of daar lag het ja. En Ik heb begrepen dat uh, heel veel mensen zich toen ter tijd nog hebben hard gemaakt om het te behouden, om het op een monumentenlijst te laten plaatsen. Dat is helaas... Van nu dure villa's. Hè. Ja, precies. Net niet mm. gelukt, maar dat was zo'n gaaf huis. En die bunge die wilde ook vanuit uh, zijn tuin uh, de zee kunnen zien. Dus die had zijn eigen watertoren met een heel kar erin. Nee joh. Ik ben er nog in geweest met, uh, met wat vrienden. En dat was een soort kertheken. Die woonde daar, helemaal aan de andere kant van de vleugel. Dus aan die andere kant... Kon je gewoon, zeg maar, naar binnen. Ja, een, een, een, waanzinnig. In de oorlog hebben er uh, nog wat Duitse officieren gezeten. Er werden ook uh, mensen verpleegd. Uh, leger, Duits personeel, geloof ik. Of Duitse de militairen. Voor korte tijd. Maar uh, het is helaas toch gesloopt. Dat is echt. Uh, zonder ja, stad, hè? Echt zonder Maar zo ja, het hetzelfde, hetzelfde wat wij hier hebben op het, op het, op het, op het uh, Dorspleintje. Weet je al, dat, dat uh, tegenover... Uh... Die aangebouwde schoenendoos bij het gemeentehuis. Ja. Die waar je zo met je nee, voederheen kon schoppen toen. Nee, Dorisplein is uh, waar uh, je dat tevreden rokertje op uh, kan steken. Nee, maar oh, het Circus Theater. Ja, Circus Theater. Dat is toch eens door door. Nee, dat is het gasthuis, Oh, Gasthuisplein, ja, ja. ja. Nou, dat, vind ik, dat, dat had ja. ergens op de boulevard moeten staan. Shoot, ja, of in de Dat Als ja. je dan had komen aanrijden, had je kunnen zien dat er drie vlaggen had moeten uitleggen. Nog veel uiteren. beter gaan, nog veel beter. Echt zonde, ja. ja was... Eigenlijk... Zo'n heel ja. zijn zo pleintje wordt. wordt, ja. wordt... het geld stinkt niet. Moet de gemeente toen ook gedacht hebben? Ja, bijna. Je zou bijna zeggen: sorry. Maar goed, ja. uh, en die sorry, daar had jij nog wat over, geloof ik, uh, Gerk. Ja, ik had, uh, we hebben een, een, een top 15 sorry de sorrylijst. De sorrylijst? En er zijn een paar uh, die heel erg hoog staan ja. in die sorrylijst. Ik noem een Willem-Alexander, daar hadden we het al over. Ja. Ik noem een Famke-Louise, die heeft ook redelijk sorry gezet, dat kleine ja. meisje met die dikke lipjes. Ja. En dan heeft ja. minister Grapperhaus, ja. die heeft ja. ook wel. Een in Bloemenal, hè? Redelijk ja. door het stof gegaan. Sint-Nicolaas ging ook door het stof. Mag ik daarop Erik Wiebes, uh, minister van Economische Zaken, hm? mag van Mag je eraan toevoegen? Frank. Ja, bij de toeslagen halen Uiteindelijk het? is dat ook wel een, ja. een, een aardige sorry-situatie geworden. Maar ja, laten we maar even een stukje uh, muziek ja. draaien. Want ik, uh... Is dat sorry van Elton John of niet? Sorry van Elton John. Alweer, oh, ja. komt Elton John nog een keer voorbij? Ja. Luister maar. Ja, ik reken het niet goed. Nee, dit is uh, toch iets heel anders. Dus uh, even een beste... kapok. Ja. ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je u kent deze plaats? Als ik de tonen hoor, je, denk ik aan Fleetwood Mac. En ah, niet ja. uh, aan, sorry, van Elton John. Oké, okay, nou leuk om te horen. Nou, draai je maar. Dank u wel. <lacht> Dag. Welke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 Dat komt omdat de producenten geen baat hebben bij een virus dat alleen arme Afrikaanse landen een beetje huis houdt en nooit in Zweden of Nederland terecht zal komen. Als de hele wereld nou Ebola of hubus crubus zou krijgen, is er binnen een jaar ook een vaccin, want dan moeten alle hens aan dek. Poen, poen, poen, poen. De ene zegt geld aan de manie, maar wij zeggen poen. En dan het lange termijn effect.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 I'm bad. Is er niet, maar. Uh... Meestal doe ik uh, gebruikelijk uh, meteen na de column uh, een, een nummer van mij uh, erachter. Uh, dat uh, is het K-nummer. Uh, uh, ja, ik ben dan Dit nou, is wel meevallen. Dit, ja? dit, dit, dit, uh, okay. dit kan door. Nou, uh, dit, kan door. Um, dit, kan door. dit is waarom? vrolijk. En, en uh, toch een uh, soort van uh, dat je denkt van, uh, nou, het gaat om. Ja, uh, de dame heet uh, officieel Lisa de Bruin. Uh, maar uh, de band heet Liza Weld. En zij is uh, een prijzenwinnares uh, geweest bij de Grote Prijs van Rotterdam. Oh, gelukkig. Dat is een soort zong. Uh, Contest. beetje weer, nou niet vergelijkbaar als uh, The Voice... maar daar heeft ze een aantal uh, ja, prijzen in de wacht mee gesleed. Mooi, mooi En, mooi verhaal. Uh, en uh, Ger, uh, het, de stem doet mij denken aan Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan. Wie was dat? Dat was de frontvrouw uh, van van, uh, oh de, van, de, van de cranberries. <laughs> als jullie dat nog wat, uh, wat zeggen. A lovely cranberry pie. <laughs> ja. <laughs> Heerlijk, ja, maar goed, ja. ik dacht dit is, dit is wel leuk om eventjes te, te draaien. Nee, dus, ik vond het een... Uh, je kijk, vond het weer ja, maar, een ja, maar hier kan ik goed mee leven. Van draaien gesproken, was je van plan om in je eentje dan de nieuwjaarsduik te doen straks of niet? Ja, dan moet ik wel me heel erg klein maken. Dan moet ik me eigenlijk <laughs> zo laten, laten, hoe noem je dat? Met zo'n met zo machine wat professor Barbas ooit nog heeft ontwikkeld uit Suske en Wiske. Dan kan ik een nieuwjaarsduik doen in een blik. Nou, Het, oh, is wel, het ja. wordt wel enorm afgeraden, want de zee is 6 graden. En als je er langer dan, uh, weet ik veel, uh, ja. uh, 5 minuten in bent... dan uh, volgens mij kan je dan weer naar huis. Ja, ja, ik, ik, ja ik maar dan gestrekt. gestrekt. Maar dan gestrekt, ja. ja. ja. ja toch is het, het komt, we hebben het er net al even over gehad. Die Wim Hof, weet je. Het is toch interessant, maar wel dat die man... Ja. zijn hele kast zo kan programmeren dat hij... Uh, het is Naadloos een mindsetting. Uh, anderhalf uur in zo'n. Uh... Mindsetting is het, ja. Frank. Ja. Meer, uh, meer kan je er eigenlijk niet van maken. Je kan uh, een soort zen-moment hebben. en dat je dan uh, op een gegeven moment van een heel andere planeet zit. omdat je ja. gewoon uh, waant van in een assortiment van Turks tandbad, bij wijze van spreken. Nou, over Turkije gesproken. Tulletre. <laughs> <laughs> Daarom <laughs> zei ik het ook. <laughs> Daarom zei je dat? Ik, het ja, al. ik zag naak, het al staan. Dus er is een naakmodel, mevrouw Mariska Pape. Helemaal geen rommel, hoor. Echt niet. Helemaal niks nee, mee. mee. Nee, niks maar die mee. riskeert wel zeven jaar cel, Want die heeft een fotoshoot in Turkije gedaan. En daar schijnen ze dan toch problemen mee te hebben. Ja, maar ja, want die is dat... van Erdogan werden jaloers. Ja, ja, ja, ik denk het, ja. Ja, wacht even. Maar uh, als jij uh, een beetje uh, laat, uh, laat fotograferen in een moskee... Nou... Dat is dan toch iets... Ja, ja, dat is gevaarlijk, vind ik. Ik vind het ook niet respectvol. Nee, ik denk de dat de je dan op een gegeven moment... Ja. Uh, hè, wat zeg je? Solliciteren naar rottigheid. Ja. Ik heb hier ook nog een video dat ze gaat... Uh, uh, uh, voor het klimaat naakt gaat hm. in, uh, in IJsland. Ze, noemde, ze gaat ook een film maken, toch? Naat, moskeetje S Tippel. Naaktivisten heet dat tegenwoordig. <laughs> moskeetje Tippel. Ja, moskeetje tippel. <laughs> En dat uh, ja, ja, ja. nou, het in, maar niet hoor. In IJsland is het ook niet erg. Uit de kleren gaan voor het klimaat. Ja. Om, een, om, om, om, om, uh, om de nou, hoger ja. uit de wereld te helpen. Ja. Ik, denk ik, waar... dat, uh, ik hoop niet dat Frans Timmermans de broek uitrekt voor het klimaat. Dat, uh, ja, dat, die je die een, dat wil ik in een maatpak al niet zien. Ja. Maar even over de kleren uit voor het klimaat. Dat moet je toch op een gegeven moment vanzelf wel doen als het gaat opwarmen met deze aarde. Want dan hou je toch uh, niks meer over. Want dan ja. wordt het zo warm dat je beter zonder kleren. Om straat toch? Nou ja, la laten we het hopen zeggen. <laughs> dan moet iedereen zich blootgeven? Ja, ja, ja. Ja, Dat ja. ja. ja, is allemaal. Uh, dat is een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Want mensen hoeven dan minder fossiele brandstoffen te verstoken om het wel goed te ja. Heel goed, Frank. Ja, dat is Hé jongens, wat gaan we doen met de auto nieuw? Wat ga jij doen? Uh, ik oh, blijf, oh, we er wel over. Hè? Ik blijf lekker ja. binnen. No, ja. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, maar wacht even, ik, uh, ik, ik, ik, ik moet hier staan. Oh, jij bent hier. Ik ben hier. Eh, Om twaalf uur? Ik, nou, dat sowieso. Want ik begin ergens. Waarschijnlijk rond zes, zeven uur zo'n beetje. Met, ja. uh, met, het, met een programma. Dan heb ik uh, de Alternative FM. Dat duurt vier uh, uur. Okay. En daarna uh, ga ik na twaalf uur. Ga ik denk ik. Uh, Abba, Happy New Year. En uh, you too met New Year's Day draaien. En dan uh, nog een uurtje door. En dan ga ik naar huis. En dan uh, vind ik het uh, wel weer welletjes. Want uh, ik mag het uh, verhaal hier uh, zo'n beetje uh, doen. Dus ik zit uh, in deze hut uh, ja. met oud en nieuw. En ik uh, denk dat ik wel iets aanzet of wat dan ja, ook. Ja, dat zou ik wel doen. Ja. Maar uh, dat, vind ik, dat vind ik leuk. Lijkt me wel eens leuk om uh, gewoon het, uh, het einde van het jaar... Het is toch op een donderdag. En uh, op donderdag heb ik uh, niks ja, het het te doen. Dan kan gelijk. ik uh, fijn uh, radioprogramma doen. Dus uh, dat, dat is uh, een beetje wat ik uh, ga doen. Ja. Nou, nou, nou mooi vrouw. En jij? Benieuwd. Ja, ik, ik ben, ben gewoon thuis. Ja. Je hebt een hele hoop vuurwerk gekocht, hè? Ja. ja. ja. Het ligt her en der op. Ja. En uh, ik ben al daar gaan bidden dat het niet spontaan ontploft. Ach, want dan is uh, we half noord Het is half noord Er zijn één grote krater daarna. Maar dan, er, uh, dan hebben, we, hebben we een probleem hierbij bij deze omroep. Want dan uh, gaat er ook een techneut mee, hè? Dus uh, dat is de hoofdtechnische dienst. Uh, van de, okay. En wat die eten want, we vanavond? Uh, het van het even wat eten we vanavond? Daar moeten we nog over vergaderen. En jij? Uh, ik ik heb twee ik altijd twee dagen hetzelfde dus ik had gisteren de prijkaas kaas uh, Of de geitenkaas prei en dan, en dan, dan doet dan doe ik, een uh, stukje ik krijg ik krijg ik krijg net door kip peri peri kip peri peri kip peri peri goed bezig goed zit wel vlees in kip uh, ja. uh, nou, kip is geen vlees zeggen ze toch altijd nee ah, gevolg uh. op uh. <laughs> ja nou, dan moet dan ik altijd denken aan Toon Hermans met de en dat mag ook wel ik hoor niet te ja. Goed jongens. roepie, roepie. Uh, zullen we nog een stukje muziek te gaan? Nou, uh, Klant, ik zou zeggen, uh, jij hebt uh, wel wat klaarstaan, neem ik oh, nee, aan, ik heb helemaal niks klaarstaan. Heb jij niks klaarstaan? Dan heb ik maar, nog wat klaarstaan. Maar dat is zo gebeurd, hoor. Nou, wacht maar even. Die, de laatste, de te laat. Te laat. Het is zo gebeurd. De wat is dit nou weer? Joey Louis. Nou, vooruit. <laughs> Jij ja, ja, ja, ja, hebt al, we hebben een beetje een discussie, uh, Ger en ik... over de, dat ik zo'n disjockey ben... die het iets wat minder bekende werk uh, draait. Ja, ik ben een beetje eigenwijs, maar goed. Uh, dat heb ik ook uh, van een radiovoorbeeld. Daar heb jij uh, wat, uh, nou, wat minder mee, Ger, met, heel... uh, met de heer Stenders. Ik dus, had uh, helemaal niks met uh, de, de disjockeys... want ik vond al dat disjockeys gewoon moesten doen wat ik wilde. <laughs> <laughs> en zei, het lukte meestal ja, nooit. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar uh, dan komen we ook weer op de discussie uit over uh, pluggen van, uh, van nummers. Uh, op een gegeven moment kom je dan ergens binnen... en dan heb je al een onbekend materiaal, denk ik, bij je. En dan zegt zo'n disjockey: zo verplaats ik me dan een beetje in die tijdsgeest... moet ik dat draaien? Ging dat zo of niet? Ja, een beetje wel. En dat, nou. uh, maar wij, wij, wij, wij hadden natuurlijk wel uh, wat achter de hand. Want... Uh, mm. De moesten, uh, die namen we dan mee naar uh, sterrenrestaurants. En uh, uh, uh, andere. anderen. En uh, Boos Jackies. Huis. En ook uh, Booshuis. En, uh, <laughs> allemaal, allemaal dat soort grappen. Ja. Dus uiteindelijk is je relatie met een jockey... Met een, uh, waar, je, waar, je, waar wij veel aan hadden... Is, is, wordt steeds beter. Hm. En ik uh, nee, doe het nou even. Draai ja. nou even. Ik heb het wel meegemaakt. Dat was een beetje hetzelfde als hier, met twee draaitafels... bij, de, uh, bij Radio 3, of Radio, Hilversum 3 heette het toen nog. Toen en dan het had Hilversum je twee, twee draaitafels en dan uh, ging er, uh, er zat Gerrit de Vries... En toen nou, was er een plaatje en ik, die haalde ik er gewoon af. En toen legde ik mijn nee. eigen die tegenop. Ik zeg Gerrit, het is nou een keer uh, tijd uh, dat ik. Uh, Oké. Okay. En dan. En daar, daar luisterden anderhalf miljoen mensen naar. Ja, nou ja, zo is er op zomer natuurlijk het dingetje uh, ja. op de kaart gezet. Nou, nou. dat was tevoren al hoor. Nou. Ja, maar met uh, Kaplaars Kaplaars wel, ja. ja. Heeft ja, Van de... Sammeren dat uh, gedaan? Met ja, uh, die heeft dat wel uh, well, geïnitieerd. Dus ja, van, van meet af aan de humor ja. van die onzin. Ja. Ik, ja. Vind ja. Het, uh, ik vind het nog steeds een briljante, uh, briljante koffer, eerlijk gezegd. Maar goed, dat ben ik dan weer. Ja, dat dus, is het ook. En, en ik weet dat, uh, dat ik hier in, tijdens de periode... dat wij nog dat enige programma uh, hadden... tijdens uh, de eerste lockdown. Uh, toen dan kreeg ik op een gegeven moment van Ben door: ja, ik wil nu kaplaarsen van dingetje worden. Dus ja, dus, ja, dus, ja. Van ben, ja die ben ja, Ben heeft uh, me eens een keer aangevraagd. Dus, uh, dus, dus Lees, ging, die, die, die kwam er achteraan uh, toen hij klaar was met, ja. uh, met de groeten doen. Op uh, een um, gegeven moment moesten we ook een uh, clip maken, Ger. Ja, we hebben een clip gemaakt. Ik, toen, ik zie jou nog uh, met dat, uh, dat schepnetje ja, hier. Uh, op een gegeven moment heb ik van uh, zijn toenmalige schoonvader van Boudy... Heb Balie. jij hem nog? Heb jij hem nog? Heb ik... Uh, die clip? Ja, ik weet, ja ik, ik, kijk eens eens een keertje. Ja. ja. Want dan zet ik, hem, ik heb dan al, eigenlijk met... alles gedigitaliseerd wat wij gemaakt hebben... Ja. Uh, De clip moet toch ergens te vinden zijn? Ja, ik heb, ik heb ook alle liedjes... Uh, wij hebben ongeveer... Er staat 73, op jij baas, 73 nummers, nee. Die clip die kap niet. Kapbaas okay. er niet? Nee, niet als clip. Ik heb 73, 75 nummers hebben we opgenomen en op plaat uitgebracht. Ja. Dus het is best veel. Weet je wel, ja. en, en uh, ik geloof dat we tien top 40 hits gehad hebben. Oké. Okay. Ja, de, ja, de persiflage de, de, is... Denk daar niet licht ik over. niet licht over, G. Het, het was persiflerend wat <laughs> jullie met z'n Het twee, was zeker ja. persiflerend, ja. want uh, ja, persiflage moet je leren, persifleren moet je leren. Ja, zeker, ja. Ik weet nog precies uh, waar dus, ik reed toen jij me belde van we gaan naar Paul Post vanavond. Ja. Dan zei ik nog wel zeker over het nummer van die rode schoentjes. Ja. ja goed, rode schoentjes? Ja. Rode schoentjes. Ja. Schoen. Maar wij waren ja. natuurlijk wel twee handen op een beuk. Ja. En uh, ja, wij, wij hadden natuurlijk dezelfde humor. We hebben dezelfde humor. Ja. En die humor verplaatst die, uh, ja, die, die zich altijd in de Ik plaatst. weet nog ja. dat op, uh, ik heb namelijk de CD-single gekocht van Kaplaarzen. Dat weet ik nog. Dus die is, uh, is <laughs> aardig op je, op je bankrekening bijgeschreven, ja, Frank. Bij deze dus. Maar goed, ja, er stond goed. ergens op die inlay van die CD-single: uh, Ja, Gemeenschapshuis. En dat was de knipoog ja. richting ja. gemeenschapshuis uh, hier in, in Zandvoort. Ja, ja, dan moest ja. je, je Zandvoort ervoor zijn om dat te snappen. Ja. Want anders had je er helemaal niks aan. Want dan denk je: van uh, Wat is dat nou? Gemeenschapshuis. Ja. Wat is dat, dat nou? eigenlijk? Nee, waren... Mocht dit product niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u het altijd nog als placemat gebruiken. Ja, ja dat stond er is. volgens ik mij ook goed. Ja. hele rare dingen stellen, ik. Maar ik, moest, ik, ik maakte altijd die hoesjes zelf. Dus ja? Al die hoesjes heb ik gemaakt. Ja. En, uh, en dan wilde ik altijd iets opzetten. En op een gegeven moment stond ik ook: kun je een non oled toen kregen we wel uh, uh, uh, uh, brieven binnen waarom dat nou moest. Hm. Waarom moet, het nou, weet je wel, waarom moet je nou ja. altijd geld... Uh, uh, nou ja, omdat het niet stinkt. <laughs> <laughs> dat was, voor een aantal mensen was dat toch een soort van uh, ja, uh, jammer. Ja, een, een beetje een, jammer. Uh, een beetje jammer. Maar <laughs> beetje, ik vond het helemaal uit. niet jammer. En, en Boudi reed mij uh, toen te tijd Mijn broer om mij een En, uh, ja? uh, en die uh, gingen we van uh, Vlachtwedden naar Maastricht. En uh, soms nog een beetje België en zo. En dan moest ik optreden en ik dacht, grijze, leuk jongen. Wat, die optreden, ja, optreden in, in België? Ja. Ik stierf, nou overal, ik stierf duizend doden. Er was één optreden in de Mariannebar in de Wieringenwerf. Dat was leuk. En daar zei hij uh, toen, Egenaar, uh, Mr. Bill, toen ik daar uh, ja. van afgaand uh, aan het optreden en, uh, een drankje zat te doen. <lacht> die vertelde uh, dat André Hazes daar zelfs niet welkom was. Die kreeg allemaal bierglazen voor zijn hoofd. En denk ik denk, hey, hé, dat heb ik al eens eerder gehad. <lacht> Maar... Toen bedenk ik aan de Blues Brothers. Nou ja, die sfeer ja, niet dezelfde. voor mij, ja. Ja, ja. Maar uh, en toen zei jij, uh, Ik zei, ja, moet ik dat nu allemaal horen? Zometeen moet ik met die kaplaars op. Hij zei, de, de kaplaars, nee, nou, dan ga jij wel zien. Dan gaat het goed, hoor. Dan kan jij wel zien dadelijk. Hm. Wacht maar op. <sharp> dus toen kwamen ik op, allemaal uh, Lolita's op de dansstoer van 20 jaar... met ja. minirokjes, met Zuidwestertjes op. En oh, is dat is helemaal geweldig. Ja. Dan hadden een hele... Dat is allemaal aangekleed. hadden ze Tim wordt op de dansvloer, denk ik, ja. oh die fuck. En, en toen, we, dit is eigenlijk het enige optreden wat ik ooit heb gedaan. Ja. Wat leuk was. Wat leuk was. Dat <laughs> ja. ik toen het gevoel had, wat, nou, die mensen vinden het nou blijkbaar echt leuk. Ja. <laughs> ja. Anders gaan ze niet zo uit. Ja, ja. En dat klopte, denk ik ook wel. Ja. Ja. Zullen, nee, we nee, nog maar... no. Zullen we er nog eentje doen? Laten we er nog één doen. 10 voor 12. We zetten we Ah. Dan... dames en heren, favoriet van uh, Feli Maat, die groep. Favoriet van mij? van jou Ja. ja. ja. ja van ja. wie dan? Van wie niet, ja? Van wie niet? en okay. Thank you. Twee telefoons uh, uh, gesneuvelen. Ja, maar die ene is van jou, die gesneuvel is. En die ene is van mij persoonlijk. Ja, nou, dat, dat betekent ja, toch eerder Ja, met tape, met tape maak je alles, hè? Ja, ja. Duct tape. Er ligt duct -tape, er ook eentje hier hierachter uur. bij de redactieruimte. Die ligt klaar om tape te worden. Goed, dus Heel vanavond goed. als er hier techneuten rondlopen... die plakken we dan weer met de nodige tape. en het eerste tapeje wordt gezet door Donald Duck zelf. Donald van de tape. Donald Duck Trump. Tape. Ja. <laughs> dus, Donald Duck, tape. Donald Duck, ja, ja. Uh, uh, zijn er bijna. Uh, een, ja, we zijn er bijna, maar gedenkwaardige afsluiting van het jaar van ja, deze ja, kant. Dat dat show spook, mensen. Dus, uh, uh, ja, we hebben de sorry lijst, hadden we het uh, over uh, gehad. He. Sorry -lijst en, uh, uh, Hans Botman had het over de, de sporters die ons ontvallen zijn. Nou, daar hadden we het over. Want uh, we willen ik het toch een beetje terug op uh, 2020. Ja. Is dat nou een rampjaar? Nou, ja, 2020 is wel een redelijk rampjaar, ja. ja maar ik haal er heel veel bij. Nee, uit. Nee, het is toch gezellig geweest. Ja, <laughs> ja lekker bij elkaar. <laughs> elkaar. Ganzen borden, monopolie. En dat gaan we vanavond weten, jongens. Ik denk aan een miniburger... of een zalm met een kruidenkapje... en een gegatineerde caprese. Maar is de, de Hallo Vers kist al afgeleverd? Ja, die wordt vanmiddag afgeleverd. Akkoord. Ah, ja. Want vanavond doen we dus kipiripiri. Ja. En dan om een uur of acht... komt dan uh, Hallo Fris... En dan uh, okay. uh, ook voor, voor, voor morgen weer. Ja. Ja. De komende drie dagen. Ja, ja. Maar die kip Piripiri, zit dat in de oven? Of hoe gaat dat in zijn werk? Je moet er even bellen. Ja. <laughs> Ik denk dat. Uh, dat ik dat dan uh, niet weet. Akkoord. Ik denk wel in de oogst. Het is in alle opzichten spannend. De Hallo-verskist komt binnen, waarvan je verskist niet weet wat er komt Wat zit er nu nou? allemaal in? En hoe de kip piripiri gegaard ja. is. Net Jij zegt het, en ja. het is inderdaad uh, een, een hele leuke ja. en een spannende dag. Nou, Ik had gewoon op uh, eerste kerstdag uh, wat uh, ossenhaasjes op de barbecue gedaan. En we hebben vanavond een Zoom-meeting voor uh, alle, daar uh, doe je dan ook mee? Pardon? Zoom meeting? Een Zoom meeting voor alle mensen van ZFM? Ja, moet je thuis een uh, glas, een champagne erin uh, doen? En dan voor de camera met een Zoom meeting moet je pro zeggen. dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. En dan doen we een pop -wis. Die presenteer ik. Die, die presenteert Ger. Ah. Nou, dan kan je lachen, jongen. Ja, wat dan? Nou, nou wat dat gaat, gaat er gebeuren. Gewoon goed, gewoon goed. <laughs> <laughs> wow, echt heel snel. <laughs> Kijk, ik hoor je, je rondfluiten, nou, maar ben dat ben uh, dingetje benieuwd. van jou, uh, dat, ja, dat komt mijn oor uh, <laughs> erbij hangt. Ja. Ja. Ja, dat, dat wordt toch een nieuwe koptelefoon. Of een beetje met, uh, met tape werken. Ik, ja, heb deze, moet ook deze, ik heb deze ooit gekocht bij een uh, paar jaar geleden, bij uh, Dirk van den Broek. In de, ja, die had hem in de aanbieding voor iets, iets van uh, 25 euro. Dat dat is een hele goede. Ja, maar het breekt wel af. Ja, uiteindelijk breekt alles af. Ja, ja, in het leven. Ja, biologisch ja, afbreekbaar. De, de, de mens gaan toe, als het ware. Op maar aan het, je benen. Uh, uh, we zijn in de dying seconds van, van dit programma aangekomen, ja. mensen. Dus, uh, wat, uh, ben hier, ik was jij nog wel, gisteren, diep ik over de Noordboulevard... was nog wel heel erg benieuwd naar de activiteiten van de gebroeders Paap... die daar weer volop bezig waren op het ja. strand met iets te... Het meeste staat er al. Hier, ja, de, de kortjes. De ja, stelkomplaten moest er misschien even rechtgelegd worden. Wat doe jij nou allemaal weer? Ze zit, uh, zitten met de te zitten kneld. Nee, goed, dit uh, was de laatste kant nog wel show van uh, 2020. Hey, terwijl de heren he? hier uh, bezig yeah, zijn ja, ja, de boel uurlijk, aan het afbreken. Hebben die gasten gezien met ja, die ballonnen? Ja, ja, ja goed. Die 80 ballonnen ja. elkaar. Die, die trekt, ik vind het goed. Trek trekt die door en door. Ik vind het goed, jongens. Tot ziens en tot volgend jaar, zou ik zeggen. Jaap, zet hem op. Ja. En we gaan vanavond nog... Wat uh, leuk zo. <laughs> Dag hoor ik! Zie FM, wensen u allemaal fijne dagen en een voice.